4 uur. Het NOS Journal. Lizelot Thomas het. De SGP moet er in de eerste helft van volgend jaar voor zorgen dat vrouwen op de kieslijst staan. Dat schrijft minister Spies aan de Tweede Kamer. Vrouwen mogen nu wel lid zijn, maar ze zijn niet verkiesbaar. De Hoge Raad bepaalde vorig jaar dat vrouwen het passief kiesrecht niet mag worden ontzegd. Vervolgens stapte de SGP naar het Europese Hof van de Rechten voor de Mens... dat de onlangs tot hetzelfde oordeel kwam. Spies geeft de partij nog een paar maanden de tijd. In de tussentijd zal de minister de SGP niet dwingen om de uitspraak van de Hoge Raad uit te voeren. Syrische opstandelingen zeggen dat ze een luchtmachtbasis bij Aleppo hebben ingenomen. De rebellen zouden hulp hebben gekregen van islamitische extremisten. Bij de strijd om de basis zouden zeker vier opstandelingen zijn omgekomen. Over slachtoffers bij het leger is niets bekendgemaakt. Vorige week slaagden de opstandelingen er al in om een luchtmachtbasis bij de hoofdstad Damascus in te nemen. Toen doken beelden op van rebellen voor militaire installaties en legertrucks. Aleppo is de grootste stad van Syrië. De laatste maanden is de stad steeds vaker het toneel van bloedige gevechten... tussen opstandelingen en het leger van president Assad. In Antwerpen is 8000 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren bedoeld voor de Nederlandse markt. Het is volgens het OM de op één na grootste partij cocaïne... die ooit in Europa is onderschept. De drugs werden maandag gevonden in een vrachtschip uit Ecuador. De cocaïne was verstopt in een container bananen. Die container werd door de politie gevolgd naar een industrieterrein in Rotterdam. Daar pakte de nationale recherche vijf mannen op. Een vrachtwagenchauffeur uit België en vier mannen die hielpen bij het leeghalen van de container. In Potsdam bij Berlijn hebben meer dan 10.000 mensen hun huis moeten verlaten... na de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom van 250 kilo werd gevonden in de tuin van een woonhuis. Ook bedrijven en scholen werden ontruimd. De gemeente had honderden mensen ingezet om te controleren of alle bewoners weg waren. De Amerikaanse bom werd aan het begin van de middag onschadelijk gemaakt. Onlangs richten bommen uit de Tweede Wereldoorlog nog flinke schade aan in München en Viersen.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 Het weer. De meeste buien trekken vanavond weg. En vanuit het zuiden klaart het op. Alleen in de kustgebieden vannacht nog kans op een bui. Morgen eerst overwegend droog met zonnige perioden. Vanuit Zeeland trekken smiddags buien over het land. Het wordt morgen een graad of dertien. ANWB-verkeersinformatie. 170 kilometer file, alles bij elkaar nu. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. Er zijn veel ongelukken gebeurd de afgelopen uur. En dat levert geheid files op. Bijvoorbeeld op de A4, Haag richting Amsterdam. Zes kilometer tussen Hoofddorp en Knopend-Badhoevedorp. Dat uh, komt door een ongeluk op de A5. En de A5 is dicht. Verkeer richting Haarlem kan het beste omrijden bij Knopend-Hoek... door de borden Amsterdam te volgen via de A4 en de A9. Op de A9 ook files. Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Afrit Haarlem-Zuid. Drie kilometer door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Uh, A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en Knoopendraasdorp. 4 kilometer door weer een andere ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Druk is het ook op de A10 bij Amsterdam. Ringwest richting Zaanstad door een kapotte auto. Dat een file van 9 kilometer... tussen Oud-Zuid en Westpoort. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. 9 kilometer tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 10 kilometer door een autobrand... Uh, op de A15 Nijmegen richting Gorkum... tussen Knopendel en, en Afrit-Leerdam. A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knoop het Kleinpolderplein en Knoop het Ketelplein. Vijf kilometer ligt daar puin op de weg. Dat, dat houdt de rechterrijstrook rijstrook dicht. A27 dan. Gohkom richting Almere. Zes kilometer tussen Knoop het Rijnsweerd en Beeldhoven. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Als laatste de A58. Breda richting Bergen op Zoom. Bij afrit Wouwse plantage staat acht kilometer door een ongeluk. En de rechterrijstrook rijstrook is dicht.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monik. Goedemiddag. Vanuit de kroon aan het Pijn in Amsterdam. Het laatste half uur met Jalmar van Marlen, psychiater en oud-directeur van TBS-instellingen. Over de vraag of rapportages over tbs cliënten wel deuren. We gaan browsen met Bert Brussen, hoofdredacteur van de jaar.nl, en u kunt reageren. Twitter ons, hashtag AfroVML of bekijk ons op vrijdagmiddaglive.afro.nl. Psychologen die moeten bepalen of tbs'ers kunnen terugkeren in de maatschappij... beslissen te veel op gevoel en te weinig op wetenschappelijke gronden. Dat concludeert een psychologe die in 2005... als onervaren 25-jarige in een tbs-kliniek gaat werken... en direct de zwaarste gevallen voor haar kiezen krijgt. Haar schokkend relaas stond dit weekend in de Volkskrant. Maar is het nu... Zeven jaar later, ook nog zo. Daarover ga ik praten met Jan van Marlen, hoogleraar Forensische Psychiatrie aan het Erasmus Medisch Centrum. En voormalig directeur ook van TBS-instellingen. Eh, welkom, ook aan tafel natuurlijk Welcome. Bert Brussen. Bert, heb jij dat artikel vorige weekend gelezen in de Ja, oh, Jazeker, ik vond het uh, schokkend. Het was bijna alsof ik tegen een deur opliep. En ik wilde het ook zoveel mogelijk aan iedereen verspreiden. Zo bijzonder vond ik het, omdat, daar ga ik even nu alvast verklappen... het gaat over een boek wat waarschijnlijk of misschien niet uitkomt. Nou, eigenlijk zou iedereen het boek moeten lezen. Dus ik, maar goed, daar gaan we dan nu over hebben. Nou, het verhaal van, de, van een jonge psycholoog, zoals ik zei in 2005... zonder enige ervaring patiënten uh, moest behandelen... die vast zaten voor grove misdrijven zoals verkrachting en moord... Met haar loopt het niet altijd te best af. Zij pleegt zelfmoord omdat ze later zelflastend psychoses uh, krijgt. Daarover gaat het in dit gesprek niet. Meneer Van Marlen, we hebben u hier gevraagd... Uh, om te praten over het beeld dat zij in het boek... dat ze voordat ze zelfmoord pleegde heeft geschreven... schetst van tbs-klinieken. Dat beeld van uh, niet-deugende rapportages van cliënten... klopt dat beeld? Uh, nou, het klopt niet laat ik dat vooropstellen. Uh, waar het om gaat is natuurlijk wel... het is een jonge collega, die komt uh, helemaal fris van de universiteit... en die ziet dat met nieuwe ogen. Hè? Maar wel at face value, die ziet de oppervlakte, die ziet het allemaal gebeuren. Uh, je, je hebt ook boeken van uh, uh, co-assistenten bijvoorbeeld... He, het dagboek van een co-assistent is in de medische kring ook heel bekend. De co-assistent komt en die denkt van... wat zijn dit allemaal voor rare mensen? Zijn dat mijn toekomstige collega's? Nou, ze schikken van dingen die ze niet kennen en voor het eerst zien... maar tegelijkertijd stellen ze, denk ik, ook feitelijk een aantal dingen vast. Bijvoorbeeld dat ze zonder begeleiding hele zware gevallen... zelf en zonder ervaring dus ook moeten beoordelen. Ja, maar dat, dat beoordelen is natuurlijk uh, een radertje in de machine. Het oordelen in een uh, TBS-kliniek is afhankelijk van verschillende stappen... Hij heeft natuurlijk te maken met het behandeld personeel op de afdeling. Dan krijg je de afdelingscoördinator of de afdelingspsycholoog die dat weer bundelt, daar weer een mening van heeft. Dan gaan we weer naar de directeur behandelzaken, naar de directeur, naar het ministerie van Als het gestand, allemaal gaat blabla. zoals het hoort te gaan? Nou, maar zo gaat dat. Want als... Nou ja, zij zegt van niet in haar uh, geval. In het artikel ook, nou, wordt daar een reactie op gevraagd bij, bij Corinne de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie. En die zegt ook dat het inderdaad niet zo gaat. Nee, dus die zegt op dit ogenblik, dit, er zijn is. al die, die, die beoordelingen nog steeds... of uh, onvoldoende onderbouwd of helemaal niet? Nou, daar ben ik het echt niet mee eens met mijn uh, psychologische collega. Uh, want op dit moment, en we zijn inmiddels dus ook alweer uh, zes jaar verder... maar de breuk ligt in 2006. Toen is daar ook een, een groot uh, rapport verschenen van de commissie Visser. Dat heeft echt een trendbreuk opgeleverd. Ten opzichte daarvan, risicotaxatie is verplicht. Er is op dit moment een adviescommissie verloftoetsing. En als je daar dus niet voldoet aan bepaalde richtlijnen, bijvoorbeeld het goed ingevuld hebben van risicotaxatie, het goed ingevuld hebben van rapporten, wordt een verzoek helemaal niet meer in overweging. Ja, want die genomen. risicotaxaties, dat zijn ook de rapporten op basis waarvan weer beoordeeld wordt of iemand kan, uh, een proefverlof kan krijgen of terug kan keren in de maatschappij. Onder meer, onder meer. Risicotaxatie is gewoon een, een checklist waarbij wordt afgevinkt of iemand dan bepaalde voorwaarden voldoet of niet. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon te maken met wie is deze persoon. Ja, u heeft vroeger in TBS-klinieken gewerkt. Komt u dan nu ook nog? Jazeker. Jazeker. Uh, maar ik kom daar nu als on wetenschappelijk onderzoeker... en niet ja. meer als baas van de tent. Ja, nee, uh, omdat, als... omdat inderdaad, u zegt wat Corine en mijn collega zegt, klopt niet. Zij zegt, ik, he, ik kom er nog steeds en ik zie dat. U zegt, ja, die nee, constatering maar... deugt niet. Nee, want ik denk dat ik een andere opvatting heb... dan mijn hooggeleerde collega uit Maastricht over van wat er nu eigenlijk gebeurt. Kijk, want wat er gebeurt is een heleboel impliciete deskundigheid. He, die mensen die werken daar al vaak al heel lang en die weten een heleboel maar... Dat is dus iets wat ze vaak moeilijk kunnen communiceren naar de buitenwereld of indruk proberen te maken. Ik leid zelf ook jonge psychiaters op, dus die moet altijd goed letten van ben je volledig in je verhaal. Maar in zo'n kliniek hoeft dat niet altijd. Je zegt je ziet het niet altijd, maar ze zijn wel degelijk deskundig. Ja, en waar het nou om gaat en dat wil ik dus graag ook zeggen, dat is dat die impliciete deskundigheid moet veel meer overdraagbaar worden, He, moet veel meer expliciet worden, en dat wil dus gewoon zeggen dat je middels allerlei onderzoeksprogramma's... gewoon die deskundigheid probeert te formuleren in programma's... en vervolgens weer in richtlijnen. Maar meneer Van Marle, en... dat is toch ook precies waar het om gaat. Ik wil niet al te gemakkelijk scoren, maar de laatste tijd is de reputatie... van wetenschappers, vooral ook psychologen, nog een beetje onderdrukt... door allerlei onderzoeken die achteraf niet bleken te kloppen. Moet je niet, je neemt toch niet genoegen met alleen de erkenning van... nou, impliciet zult u wel deugen. Je wilde toch controleerbaar kunnen zien of iemand zijn werk goed doet? Nou, dat is wel een hoge eis. En natuurlijk is dat een goed streven. Maar u zegt, maar dat, dat, er is nou juist een nieuwe systematiek aangenomen. Ik neem aan dat er dan afspraken zijn over ja, hoe beoordeel je zo'n cliënt. Ja, zeg, na, na 2006 zijn daar expliciete afspraken over. Daar of moet je dan toch aan voldoen. De ja, second dat, dat, zei ik ook, dat zei ik ook net. Van, anders wordt je, je verzoek om verlof niet eens uh, in overweging genomen. Dan gaat het weer terug. Want de huidige uh, uh, risicotaxatie gaat volgens internationaal vastgestelde regels? Ook dat. Maar ook geprotocoleerd. Je moet het doen. En er staat precies welke testen je moet afnemen, welke uh, verdere uh, opmerkingen, onderzoeken je nog moet doen. Dus dat is allemaal wel vastgelegd. Geldt dat ook voor niet alleen die taxatie, maar ook voor de behandeling? Is zijn daar ook protocollen voor? Uh, nou, ten dele. Want dat is dus wat ik probeer te zeggen. Van impliciet bestaat er een heleboel kennis. Expliciet veel minder. Daar heb je wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Want mensen moeten het expliciet maken. Maar je moet het ook toetsen. He, doe je trucje nog een keer. Want ik wil weten of het werkt. He, en dan een heleboel mensen moeten een trucje doen. En dan pas kun je zien of het werkt. Nou, daar is al sinds 2006 heel veel ook financieel in geïnvesteerd. Dat we dat uh, op die manier gewoon op de plank krijgen. En ook in zorgprogramma's kunnen samenvatten. Maar is er nog niet, begrijp ik. Uh, er zijn zorgprogramma's, natuurlijk. Maar de wetenschap schrijft voort, dus zorgprogramma's moet je onder zoveel tijd ook weer aanpakken. En gebeurt dat voldoende? En binnen de tijd die we nu hebben, want we praten over zes uh, jaar... U, u jaren, houdt slaag om de arm, hoor ik nee, zo tussen de, dat zou, de zinnen dat, door. Nee, dat zou ik oh. echt niet willen. Alleen, ik probeer het een beetje duidelijk te maken... hoe een stolperig uh -huh. proces van wetenschap met voortdurend gebrek aan geld... en je moet maar net de hoeveelheid proefpersonen hebben... Hoe je dat nou snel op de rails krijgt, en dan is zes jaar... is, is op zichzelf een vrij korte uh, periode... vanwege het feit dat natuurlijk iemand, een oud-boef in ieder geval al een paar jaar in de maatschappij moet zijn... om überhaupt te kunnen kijken of die recidiveert. Hè? Of het dus... klopt wat je bedacht hebt. Precies. Ja. En... Dus in zes jaar een onderzoek doen, dat uh, vergt een heleboel. Maar Goed, maar is, is zo'n boek dan een verzinsel van iemand die een psychosis luidt... of moet ik dan dat boek duiden? Nee, nee, nee, nee. Ik denk ook dat u dat helemaal niet uh, door elkaar moet halen. Want volgens mij is uh, de schrijfster, de psychologe... is pas na het schrijven van het boek psychotisch geworden. Dus exact. Ja. Oh, maar nee, ik denk de, dus dat het boek moet je alle eer geven die het heeft... En die eer is wat ik daar straks al opmerkte... is natuurlijk ook een verfrissende blik van de jonge collega... de jonge psycholoog, de jonge co-assistent... die denkt, wat is dit hier voor zaak? Maar die als het ware dus wel de zaak ziet... het face value, hè, wat gebeurt hier allemaal... maar niet de onderliggende stroming van wat ik nou noem... impliciete deskundigheid of hoe je het wil noemen. Die zien ze nog niet. Nou ja, zij stelt gewoon vast dat er niet volgens de regels... zoals u die ook omschrijft, werd gewerkt. Ja, maar wat zijn regels? Dat, Ik denk in 2000. Nee, maar in 2006 zijn die regels juist ontstaan op basis van dat dat voor die tijd toch minder niet goed ging. Het zijn kamervragen geweest die zeiden van: hoe kan dat nou dat met al die dure TBS klinieken zegt, dat maar, toch klopt in die is. tijd en nu is het verbeterd? Ja, maar je kunt dat niet zeggen. Impliciete deskundigheid heeft zijn blinde vlekken. Dat is, en daarom is impliciete deskundigheid niet alles waarmakend... er zitten blinde vlekken in. En dat is juist de frisse blik van een jonge collega... die dat ook laat zien. Maar dat wil niet zeggen dat je het kind met badwater moet weggooien. er is wel een flinke blinde vlek. Ik bedoel Die anekdotes die, die zij verteld, liggen er niet om. Dat, ik bedoel, ja, nee, dat, dat bedoel, gaat wel bedoel, verder dan uh, incidenteel... Uh, uh, inderdaad, wat je zegt, incidenteel ontbreken van een bepaalde deskundigheid. Er staan dingen in die je inderdaad, nou, als je die hoort... dan denk je automatisch al van dit kan niet, dit ja. kan niet waar zijn. Dus dan is de vraag, als het wel waar is... en dan kun je dan nu in dit geval zeggen, het ja, was voor 2006... dan is het wel heel ernstig en dan vind ik dat de vraag terecht is... is het nu beter geworden? Ja, nou, dat laatste is natuurlijk, het is nu beter geworden... want het is allemaal in goede banen gedwongen. He, dat is ook een, uh, de justitie heeft daar ook natuurlijk mee te maken gehad. Uh, je kunt ook de opmerkingen van deze jonge collega... ook vergelijken met eerdere TBS-gestelden... die wel over de tent hebben geschreven. He, bijvoorbeeld zo'n uh, zo Ludwig H. over de Vermesdag. Dat klopt. Dus je ziet gewoon dat verschillende mensen... verschillende invalshoeken zien diezelfde rare dingen. Waarvan ik dus zeg maar ja, dat is de façade die je ziet... en niet het proces erachter. En natuurlijk zitten daar dan gaten in het breiwerk. Maar nogmaals, het is een stapje in een heel proces: He, van afdeling, van individuele relatie tussen patiënt en behandelaar. tot en met de minister van Justitie, die uiteindelijk, stap 7 of 8, zijn handtekening zet over onszelf. En meer dan alleen die constateringen: eh, tracht u ons gerust te stellen. We blijven een beetje met een gevoel zitten dat er misschien toch vanwege die gaten, die u ook wel noemt, hier nee. en daar iets mis kan gaan. Tot zover even voor dit ja, moment, meneer maar Van Maar Ik ja? wil advocaat van de realiteit zijn. U moet het niet daar mooier u, maken dan u het is. U voor maar u moet het ook niet slechter maken Precies. dan het is. Dank tot zover, meneer Van Maaren. We gaan uh, luisteren naar muziek. Gissy McHugh. Van het album Unspoken Rhyme. dat binnenkort verschijnt. Kizzy McHugh, dankjewel. Hoofdredacteur van Diaap.nl, Bert Brussen. en ook nog aan tafel Jammer van Marle, psychiater. Um, Bert, de Nobelprijs voor de Vrede het nieuws van vandaag. Uh, ja, gefeliciteerd ook uh, u meneer Jan en <laughs> Het allemaal. Hets, uh, allemaal. Uh, Wat vindt u uh, daarvan, meneer Van Manne, eigenlijk dat hij naar Europa gaat? Of uh, had u dat nog niet meegekregen? Uh, Jawel, uh, ik vind dat een steun in de rug. Want uiteindelijk zijn we met de kolen- en staalgemeenschap begonnen... om geen oorlog meer tussen Frankrijk en Duitsland te krijgen. Dus, dus terecht. We zijn, zijn wel een heel eind. Terecht, wordt, ja. wordt er op het internet veel over gezegd? Ja, nogal. Iedereen wilde natuurlijk op reageren. Vooral de politici. Maar de meesten geven eigenlijk de standaard uh, jubel... Uh, jubel jubeluitingen. Uh, jubel uh, een aantal leuke opvallende. Natuurlijk is uh, Geert Wilders, die is boos. Die zegt, what's next? Een Oscar voor Van Rompuy. Uh, een ander opvallende is uh, uh, Alexander Pechtel, Toch een groot EU-liefhebber, zullen we maar zeggen. Het maakt op mij toch meer indruk als de prijs naar een persoon gaat. Oh. Dat was dan de reactie van Alexander Pechtel. Nou goed, Mark Rutte die had, die zijn natuurlijk prachtige erkenning van de grote historische rol van de Europese Unie. bladie waarop. Janine Hennis ook van de VVD Twitter. Zo is het, retweet het Mark Rutte. Jelle Brandt Kostjes, uh, u kent hem wel, had ook een, uh, een mening. Leuk die Nooren, Nobelprijs voor de Vredegeven van de Europese Unie. Maar Noorwegen piekette er terecht niet over om er lid van te worden. Wat ik nog ook wel een hele slimme vond. Aardige kanttekening. Ja. Uh, de stem des volks uh, liet zich ook horen. De stem des volks ook een stuk grappiger uit uh, deze zaken. Uh, ene Chip Homan. Deze Nobelprijs heb ik als bewoner van de Europese Unie mede gewonnen. Ga dit dus direct op mijn cv zetten. Ene Femke Jacobs. Geert Wilde richt tweede meldpunt op. Roep, roept op tot een i Kea-boycott en breekt zijn hele ABBA-platencollectie af. Ene aardengel Piet, Dries Rolvink was second best. Koningin Beatrix, niet de echte, maar goed, wel leuker. Uh, uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de EU... naar de Nobelprijs voor Vrede ook die voor economie gaat winnen. Dat lijkt mij inderdaad voor de hand liggen. Ene Danny, logisch toch, die Nobelprijs, voor, voor al die jaren dat wij... als braaf volk niet in opstand kwamen tegen het Europees, Euro, Eurovisie Songfestival... Uh, de meest opvallende van de politici is Femke Halsema. Die uh, twitterde absurd die Nobelprijs voor de vrede... aan een abstracte en politiek omstreden institutie als de EU te geven. Volgend jaar het universum. Dat lijkt bijna alsof het gehackt is door Geert Wilders. Waarop inderdaad een aantal, uh, onder andere een NC-Hansblad-correspondent... zei van wat is er aan de hand met Femke Halsema. Een half uur later twitterde ze, oh, oh, spijt van de vorige tweet... Maar ik ben Europeaan, vind de Unie historisch heel belangrijk, net als de VN. Maar prijzen geef je aan mensen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ze daar ook wel een punt heeft. Dat vind jij ook heb, wel. Het is heel raar om zo'n prijs aan een, een instituut te geven. De vraag is nu ook, las ik net nog op het ANP... wie überhaupt die prijs gaat ophalen. Dat gaat ook ja. een heel gevecht worden. Want iedereen wil natuurlijk die 1,7 miljoen euro weer hebben. precies. Heeft de Angela Merkel een geld. suggereerde Mientje aan Faber al. Ja. Maar goed, want die is dan de waarzin in zijn uh, visie. Uh, tot zover de Nobelprijs uh, voor de vrede. Andere actuele ontwikkelingen als we het over het internet hebben? Nou ja, uh, de, de koekjes op het uh, zuid de, van de publieke De Koekjes omroepen. op de... Cookies Zij... op de site van Bicom. Nee, maar weet u wat koekies zijn? Volgens mij zijn dat een soort tracers... om het met een ander woord neer te zetten. Kijk, kijk. Ook moeilijk. Ja, kijk. U, u weet dat weer wel, maar leg het even simpel uit. Meneer is ook, ook leren, Jan, jij niet. Nee, dus ja, dat, dat is dat wel precies moeilijk. daarom, dat scheelt. Dat verplaatst uh, veel. Leg uh, ik, het even uit. Cookies staat inderdaad uh, allerlei uh, informatie... onder andere dus uh, uh, ja, uh, wie je bent, dat kun je onthouden. Dat kan die, die computer dan zeg maar 24 uur houden... waardoor je bijvoorbeeld kunt berekenen... Uh, hoeveel unieke bezoekers er op een site komen. Uh, sinds een aantal maanden is er een wet van krachten... mede mogelijk gemaakt uh, door de PVW... Uh, dat van tevoren gemeld moet worden dat de cookies worden opgeslagen. en dat dus de bezoeker van de site de mogelijkheid moet hebben om die site al dan niet te bezoeken. als je niet wil dat de cookies worden opgeslagen. Je moet er wel of geen toestemming voor geven, want ze weten ben... heel veel over jouw surfgedrag. Ja, door die dat betekent cookies. in die cookies staat ook heel veel nou ja, privéinformatie. Privé dus maar mensen wilt... zijn toch naïef dat ze denken dat ze gratis gebruik kunnen maken van iets als internet. Er zit toch ergens een verdiend Er Dat moet ergens verdiend achter. worden. Precies. Dat weet je van tevoren. Ja. Nou ja, dat, dat, dat gaat nog geen eens met, met cookies. Maar er zijn mensen die vinden oh ja, die privacy je, je heel belangrijk. Daar kun je reclames op afstemmen exact. natuurlijk. Exact. Google en, en Facebook. Maar, maar wat is er met de publieke omroep en die cookies? Nou, die publieke omroep, als je naar uitzending gemist gaat bijvoorbeeld... krijg je de vraag van accepteer je cookies. En als je dan zegt nee, dan word je van de site geweerd. Ja. Dat betekent dus dat je niet, überhaupt niet meer de site op kan. Daar wordt natuurlijk heel veel over geklaagd. Want het is publieke omroep. Dat voor moet iedereen. voor iedereen zijn. Ja. En dan zegt de publieke omroep, ja, dat vinden wij ook alleen het moet van de wet. En dan zegt uh, onder andere de SP, die stelt een vraag... die zegt van ja, goed, maar je kan toch ook uh, zeggen... dat je mensen zonder cookie toelaat? Nee, want de publieke omroep is verplicht om gegevens op te slaan. Bijvoorbeeld het aantal unieke bezoekers. Ja, voor het ministerie dus, waar ze het geld van krijgen. Exact, ja. voor, uh, voor de subsidie geven. Dus ze moeten daar onderzoek naar doen. Ze moeten onderzoeken wie, uh, uh, hoe vaak, et cetera, et cetera. En dat dus kan dus niet zonder die cookies. Door. Dat kan zonder die cookies er zijn andere methoden. Maar dat zegt de publieke omroep nu heel terecht. Zeg, onze infrastructuur is er niet op gericht om dat zomaar aan te passen. Er is dus nu een wet gemaakt die nou ja, uiteindelijk... De eigen, uh, de eigen transparante informatievoorziening behoorlijk in de vingers... Ja, dus het feit dat, dat die publieke omroep verantwoording af moet leggen... over hè, wat, wie gaat aan onze site en hoe werkt dat, dat... dat verhindert dat ze kunnen zeggen... wij trekken ons niks van die cookies aan... en ja. daardoor kunnen, kunnen sommige mensen, althans de mensen die dat niet willen... die cookies, niet meer bij de site van de publieke exact. omroep. Het is dus, ik bedoel, ze moeten van de wet moeten ze verantwoording op, uh, afleggen... en tegelijkertijd is er een wet die dat dan weer onmogelijk maakt. Een dilemma. Een dilemma, wat volgens mij vrij passend is binnen de heersende bureaucratie. Nee, van mevrouw, u, u, u zegt gewoon van ja, kijk, je bent naïef als je dat niet weet. Dus als je op het internet gaat, accepteer dan ook maar dat er allerlei cookies zijn en, je, en dat je gevolg wordt? Dat, dat vind ik wel. Ja, ja het, ik vind het tot package, nu toe. Het is een package deal. Als ja. je het voor niks wil hebben, dan moet je er uh, iets anders gaan ja, doen. Ja, tegelijkertijd kun je ongeveer niet meer zonder internet tegenwoordig. als je nog een sociaal leven wil leiden. Dat ben ik helemaal mee eens. En dus krijg je van wil je vader je staat dan vragen om het allemaal te gaan doen? Krijgen we een soort publiek internet? Of ga je inderdaad dit risico aan? Ja, dat is on in the game. Het is sowieso een verschrikkelijk onhandige wet. Ik heb er niets anders dan last van. Je krijgt een overal ja, een overal ontzettend irritante pop-up... waarin je eerst meer moet aangeven ja, dat je dat accepteert... Het zal mij toch een zorg zijn. Ik weet het natuurlijk al tien jaar. Maar goed, ik, en tegelijkertijd, die wet is wel bedacht om ons, de privacy van ons te beschermen. Er zijn heel veel mensen die dat niet weten. Die hebben echt geen idee wat er allemaal wordt opgeslagen. En die weten ook niet, hè, u weet het wel, maar je wilt ze de kost niet geven... die net als Jan totaal niet weet wat een cookie is. <lacht> ja. En die aan hele andere dingen denken. En jij denkt en nu dat mensen, omdat ze die mededeling krijgen... accepteert u wel of niet die cookies? dat ze zich nu ineens realiseren hoe het werkt? Nee, maar daar is wel die wet voor gemaakt. Ja, nee, dat dat maar... die wet uiteindelijk niet uitpakt. Hoe komt dit dan dat mensen niet snappen wat er allemaal op privacygebied gebeurt? Ja. Nee, totaal niet. Ja, daar nee, ben ik het dus mee eens. We ja. weten dat dat niet gebeurt, gebeurt. precies. Ja, precies. Nee. Maar goed, dat is natuurlijk al de discrepantie die je hebt... tussen de wet en de uitvoering ervan in de praktijk. Je, je, je ontwerpt een wet waarvan je denkt, nou, misschien gaat dat iets helpen. En, en, en jij zegt, uh, gooi die koekie werd maar overboord. Zodat nee, de publieke omhoop ook weer gewoon kan rapporteren. Ik vind, volgens mij kun je beter iets doen met informatie. Ik bedoel, er zijn nog steeds, de overheid heeft voldoende mogelijkheden... om de burger daar te informeren. Dan zo'n wet die dus gewoon... Uh, het is on bijzonder onhandig. En uh, de reden dat nu uh, de publieke omroep er nu zo actief mee is... omdat ze eerst dachten dat het alleen voor commerciële, commerciële sites gold... Maar dat, Blijkt dat is niet, niet zo. niet zo te zijn. En er zijn inderdaad een heleboel publieke sites... die al op de vingers zijn getikt. Ik geloof, door de, door de optijds. Die, die, ja. die, die op de vingers zijn getikt. Nou ja, waardoor mensen daar nu... Nog strenger mee bezig zijn. Dames en heren, let heel erg op, op uw privacy als u het internet opgaat. Dat zeggen we dan nog eens een keer, misschien dat die cookies dan afgeschaft nee, kunnen nee, worden. Nog één nee. zin van meneer Van Meuren. Ja, nee, het is niet de eerste wet die natuurlijk zijn doel voorbij schiet. <laughs> nee, dat is ook weer waar. Meneer Van Malen, dank voor uw reactie op de TBS-rapportage... en uw reactie op de cookiewet. Ik zit zelf nu even helemaal in de war met een draad. Bert van Sloten gaat gelukkig vertellen... Beetje. wat er zo direct in het Radio 1 te beluisteren is. Hey Bert en Jan, uh, goedemiddag. goedemiddag. Wij gaan het natuurlijk ook hebben over die Nobelprijs voor de Vrede. We hebben ook nieuws uit Antwerpen. Een hele grote cocaïnevangst. En we hebben een mooi verhaal over de gevolgen van een faillissement voor een school. En we hebben natuurlijk nog heel erg veel meer nieuws. Maar daarvoor moet je blijven luisteren naar het Radio 1 -journaal. Zo direct gepresenteerd door Bert van Sloten. Dank voor het luisteren naar Vrijdagmiddag Live. Dank het publiek hier en dank Kiesi McHugh. Q. De Tand des Tijds. Een radiotekening. eentjes dartelen in de oude gracht... van een geel -rode in geel-rode herfstintige geschakeerd Utrecht. Aan de Tolsteegstijde, op nummer 312, wordt er op het partijkantoor getwitterd en getweet dat het een kleine aard heeft. Groene gemoederen lopen hoog op. Er vallen raken klappen. Groene linkse. Om een gremia van laag en hoog looi vluchtte een hart bij mevrouw Van Dijk slagpartij van scharrelslagers die hun eigen schaalvlees afkeuren. Vliegen de ecologen met een door de voordeur. Met borstjes in het ijskoud gaar gekookte stadsop. Een regen van plonzende partijbonzen. Braakt zijn gif groen tot ver buiten de oevers. Oudgediende van Gent stort als klap op de vuurpijl. In haar mastodontenpostuur, vol ware zaluren. De oude gracht in één rotklap droog. Een kleed van dode vis strijkt vanaf de naar de oude binnenstad tot veruit over de Ameluswerkt. Radio 1. Het NOS-journaal. De SGP moet het in de eerste helft van volgend jaar mogelijk maken... dat vrouwen op de kieslijst staan, heeft minister Spies gezegd. Vrouwen mogen nu wel lid zijn van de partij, maar niet verkiesbaar zijn. Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat dat tegen de regels is. De Europese Hof voor de Rechten van de Mens kwam tot hetzelfde oordeel. Spies geeft de partij nog een paar maanden de tijd, de tijd om het te regelen.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 En Syrische opstandelingen zeggen dat ze een luchtmachtbasis bij Aleppo hebben ingenomen. De rebellen zouden bij de slag om de basis hulp hebben gekregen van islamitische extremisten. Bij de strijd om de basis even ten oosten van Aleppo zouden zeker vier opstandelingen zijn omgekomen. Over slachtoffers bij het leger is niets bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Ah, we hebben even keersinformatie. Het is druk op de weg, 194 kilometer zie ik nu staan op dit moment. De meeste files staan rond Utrecht en het is ook erg druk rond Amsterdam. Er zijn veel ongelukken gebeurd die ook veel files opleveren. Lange file op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad tussen de Rij en Knoop het Koenplein 11 kilometer. Het kan nog langer want op de A15 Nijmegen richting Goorchem staat 12 kilometer vast tussen Knoopendel en Afrit Leerdam. Er was een autobrand en er is nu technisch onderzoek aan de gang. Op de A20 gouden Richting Hoek van Holland ligt nog steeds een lading puin op de weg... tussen knopert de Brekseplein en Schiedam-Noord... staat de file van 9 kilometer. De rechter rijstrook is dicht bij het ketelplein en Op de A27, Gohkom, richting Almere. 8 kilometer file tussen Knoop het weert en Bildhoven na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Beoordeling schadezakelijk, Evert van de Kamp. Goedendag, Han de Vries, van Boekhandel de Vries. Ik wil een zakelijke schade melden. Ja, wat voor schade gaat het? Een brand.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 En dat zijn we natuurlijk allemaal. En dan zeggen we plopper, de plopper, de plop. Oftewel België, kabout de plop en de burgemeestersverkiezingen. Hebben allemaal met elkaar te maken. En hoe dat in elkaar zit, dat hoort u zo. En dan is er nog het verhaal van de school in Tiel. Die zou vandaag worden geopend. Maar er zijn problemen doordat er een aannemer failliet is gegaan. Vanuit Antwerpen komt het nieuws over een megavangst. Cocaïne hebben we het dan over. En in Cairo wordt opnieuw gedemonstreerd op het Tagierplein. Nederland maakt zich op voor de belangrijke wedstrijd tegen Andorra. Voetballen is dat. Tot half zeven is dit het NOS Radio 1 Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dus naar de Europese Unie. Correspondent Tijn Sade, die peilde de eerste reacties in het Europees Parlement in Brussel. Europarlementariër Twan Manders van de VVD, al gefeliciteerd vandaag. Nou, je hebt in je leven altijd problemen en die moet je oplossen. Die kennen wij nu in Europa. En als er dan zoiets uh, bij komt, uh, uh, dan is dat geweldig goed. En dan is dat een steun in de rug. Leuk dat, wij, uh, ja, dat we daarvan mogen genieten nu. Een jonge Griek komt hier het Europees parlementsgebouw uit. Hij werkt hier voor Griekse Europarlementariërs. Blij met deze prijs. Ik moet zeggen dat ik I'm actually ben. Uh, het heeft u geëmotioneerd. Waarom? It's good to have that level above the countries that can defend them straight against their countries or anyone else who de deprive them of their rights. You know? Ik vind het een erkenning deze prijs. De Europese Unie die toch als een soort van paraplu boven ons hangt, die burgers in Europa beschermt tegen mogelijke misstanden in de lidstaten zelf. In uw eigen land bijvoorbeeld in Griekenland. Reform in my country could be a good example of that. You know, it's something that we couldn't. Dat we Kijk naar de hervormingen nu in mijn land, in Griekenland. Die zijn nu opgelegd door de Europese Unie, anders waren ze er niet gekomen. Thijs Berman, de leider van de Europese fractie van de PvdA. Wie moet die prijs nou gaan ophalen? Gewoon een burger van de EU bij loting aan te wijzen, want het zijn de burgers die hier de prijs hebben gekregen. Leiders pas bescheidenheid in een zo grote crisis, met zo'n zware werkloosheid, met zulke problemen. Tegelijk heeft door de crisis de solidariteit in Europa nog nooit zo onder druk gestaan. Een beetje is... raar moment om dan nu die Nobelprijs te krijgen. Ik denk ook dat dat echt de tweede motivatie is van het Nobelprijscomité. Dat ze zeggen, weet wel wat je in je handen hebt en laat het niet uiteenvallen. Laat geen barst in ontstaan. Steuntje in de rug dus? Het is meer dan een steuntje in de, in de rug. Het is, ook Wat is dan wel meer? Een waarschuwing. Zie de waarde van dit project en ga ermee door, hoe moeilijk het ook is. Dat zei Thijs Berman van de Partij van de Arbeid. Nou, Veel positieve reacties te horen in uh, dit blok. In Brussel zijn ze dus blij met die Nobelprijs voor de Vrede. Maar er zijn niet alleen positieve reacties. Niet iedereen vindt namelijk de prijs terecht. Europarlementariër Laurens Stassen van de PVV... noemde de beslissing van het Noorse Nobelcomité via Twitter absurd. En zij is nu aan de lijn. Mevrouw Stassen, goedemiddag en waarom absurd. Goedemiddag. Nou, als we het optreden van de Europese Unie bekijken, dan zien we op tal van terreinen een beschaamde vertoning. Of het nu gaat om de economie of de democratie. Um, de Europese Unie heeft er met de euro juist een potje van gemaakt. De euro werkt niet, maar de Europese Unie wil koetkekoet -koet eraan vasthouden. Het gevolg daarvan is een grote economische crisis. Ja, maar het de... Nobelcomité uh, zegt nou juist. kijkt eigenlijk nog verder terug en niet naar de huidige crisis. En die zegt, ja, de Europese Unie heeft er ook voor gezorgd dat afgelopen uh, 60 jaar vrede en stabiliteit in Europa. Europa is gekomen. Nou, de, de oorspronkelijke situatie van de Europese Unie was geen Europese Unie, maar de EEG, oftewel Europese Economische Samenwerking. Ja, dat uh, nemen ze in één ruk mee eigenlijk, Dat, dat nemen ze in één ruk mee. Um, als we gaan kijken, de Europese Unie bestaat eigenlijk pas twintig jaar. En wat de afgelopen twintig jaar allemaal is gebeurd, nou, dat is niet bevolk geweest voor de vrede en de welvaart in Europa. Ja, maar, nou ja, de vrede, is er dan oorlog gekomen? Nee, er is geen oorlog gekomen. Um, ik zeg het misschien verkeerd. Het creëert in ieder geval geen welvaart en uh, ook geen harm. Maar uh, vooral veel onvrede en onrust. Ja, nou ja, en, en, en wat, wat vindt u dan van die motivatie? Want zij, zij beginnen eigenlijk bij uh, het, het aloude conflict, misschien het eeuwenoude conflict tussen Duitsland en Frankrijk. Wat aan, ja, aan banden is gelegd? Dat uh, klopt ook zo, dat is feitelijk ook juist. En daarom is ook uh, toen al tijd in 1951 de EGKS uh, uh, opgestart. Uh, en dat is een verdienste van de EGKS uh, daandien. Maar we zitten nu in een andere situatie. En het doel was vrede, maar het resultaat is juist verdeeldheid, onvrede, werkloosheid en armoede. Ja. Zou misschien hebben meegespeeld wat Berman ook een beetje suggereert in het laatste deel van zijn antwoord. Namelijk dat de Europese Unie misschien nu een steuntje in de rug kan uh, gebruiken. Omdat inderdaad wat u schetst al die problemen op dit moment te spelen. Nou, dat zal zeer zeker voor de PvdA hebben uh, meegespeeld. Nee, ik bedoel niet voor de PvdA, maar voor het uh, comité. Wat het wel zeer zeker voor het comité ook hebben uh, uh, meegespeeld. Het is wel opmerkelijk ja, dat uh, de Europese Unie nou deze prijs uh, ontvangt. Uh, maar uh, zoals uh, u zei net zelf uh, terecht... Uh, er zijn mensen die, uh, die zijn er mee in een nopjes. Maar de PVV uh, zeer zeker niet. En uh, Ik vind ook dat ze maar eens naar zichzelf moeten gaan kijken... Uh, waar we nu uh, staan in Europa. En uh, dat is in ieder geval geen goede balans. Ja, en nou uh, zit er ook nog een prijs aan, aan verbonden, een geldbedrag... Uh, 900.000 uh, euro. Wat moet de Europese Unie daarmee uh, doen, vindt u? Nou, ik zou het vooral uh, terugstorten aan uh, alle Europese burgers. Want zij hebben een postop van uh, rekeningen. Iedere dag voelen zij de regels en de richtlijnen die uit Brussel komen. Ja, ik zit meteen heel snel te rekenen... maar ik weet niet hoeveel inwoners de Europese Unie heeft. Dus nou, 500 ik... miljoen. Dus ja, dat is even snel rekenen. Maar u ja. bent wel beter een hoofdrekenen. <lacht> <lacht> ik dank u voor het compliment, maar ik vrees dat ik u moet teleurstellen. <lacht> maar ik dank u wel uh, voor het gesprek, mevrouw Stassen. Ja hoor, graag Goedemiddag. gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt zo'n die momenten dat zo'n abstracte term als economische crisis... Hè, waar we het net eigenlijk ook over handen, ineens heel concreet wordt... Daar weten ze op de basisschool De Regenboog in Tiel alles van. Vandaag zou namelijk de nieuwbouw worden opgeleverd. Er was al een groep kinderen opgetrommeld om met dozen, stoelen en tafels te gaan sjouwen. Maar is het bouwbedrijf failliet gegaan en gaat het hele feest niet door. Regenbelg directeur Marielle Klaassen. Ja, maandag waren we nog met z'n allen, tenminste alle teamleden, het gebouw in geweest. Uh, om te bewonderen hoe mooi het allemaal van binnen is geworden de lokalen een beetje ingetekend zodat we in konden gaan richten op papier. Onze school werd verbouwd omdat we een grotere school wilden. Nou ja, en dinsdag uh, was het even helemaal anders. Twee dagen voordat die af zouden zijn is het failliet gegaan de bouwbedrijf. Ja, yeah. nou, dat is wel heel jammer. Een Paar kinderen zouden die juf mogen helpen met alle spullen die in dat lokaal stonden om naar de nieuwe school te brengen. Ja. Maar ja, die nieuwe plek staat nu achter een hek. En nu is het verboden toegang. Hoe frustrerend is dit? Heel erg. Echt erg. Ook wel erg. Ook erg? Best wel balen, ja. Erg. Op de wc stinkt het heel erg. Ook stom. ja Als je echt bijna aan de finish bent, letterlijk drie dagen voor oplevering... dan, dan is dit zeer frustrerend voor alle partijen. En dan zitten we de hele tijd hier zo in dit lokaal. Ja, het is een noodgebouw. Wat is er vervelend aan dat gebouw? Het stinkt. Uh, het is klein en het is heel erg heet daarin. En ja... De stroomwiel ook steeds uit. Ja, het gaat natuurlijk wat kouder worden. De vraag is of, of, of de noodlokalen ook echt uh, goed verwarmd kunnen blijven. Tot nu toe hebben we nog geen hinder ondervonden qua klimaat. Dat was de warmte die ons een beetje in de weg zat. Ja, in de zomer daar hadden we gewoon hele flessen drinken bij, omdat het te warm werd. En in gedachten had je er al afscheid van genomen? Ja, ja want dat is echt niks. Uh, jammer dat we erin moeten blijven. Ja, stom. Jammer. Ja, stom voor ons, maar ook voor de bouwers die er zeg maar werken. Want die zijn allemaal ontslagen. Dat is altijd nog weer erger, hè? Ja. Eh, ik vind het nog het ergste voor alle werknemers, want het zijn er iets van meer dan honderd die nu allemaal ontslagen zijn en ze hebben nu geen baan meer. En misschien hebben die ook kinderen en ja, geen geld meer. Kijk. Ja, dat is super dat ze dat zeggen. Dat, dat is onderwijs, hè? Ja, ja, maar dat is iets wat wij wel delen met, uh, met de kinderen die dat zeggen. Kijk, voor ons is het vervelend en meer dan vervelend... maar uh, wij leven heel erg mee met alle mensen die hier maandenlang hard gewerkt hebben... en nu hier op straat staan. Nu is het geen nieuws dat het in de bouw slecht gaat. Er zijn al heel veel bedrijven gestopt, failliet gegaan, honderden. Heeft u enig moment gedacht de afgelopen maanden dat dit u zou kunnen overkomen? Nee, nooit. Ik heb geen enkel moment uh, gedacht aan eventueel faillissement van het bouwbedrijf. Nee, de crisis in de bouw was ver van het bed nog. Ja, voor ons wel. En dan ja. was er rap veranderd? Ja, heel akelig en heel vervelend. Ineens gebeurt het voor je eigen ogen. En je hebt toch inderdaad uh, een half jaar lang heel intensief contact gehad... met mensen die hier op de bouw heel erg aan het werk zijn. Heel veel overleg gehad met elkaar. Ja, dat maakt het extra zuur. Ja, want die mensen die hun baan kwijt zijn, die hebben een gezicht... Ja, precies. Die hebben een gezicht. En, uh, ja, en dat maakt het uh, voor ons ook als schoolteam heel. Um, ja, dat heeft wel voor enige emoties gezorgd bij ons. Snappen alle 131 leerlingen nu de definitie van een faillissement? Daar ga ik niet van uit. We hebben de nadruk ook niet gelegd op het faillissement van het bouwbedrijf... maar meer op uh, dat we niet kunnen verhuizen. Maar u had natuurlijk wat uit te leggen. We hadden wat uit te leggen, ja. En dat hebben de leerkrachten in de, in de groepen gedaan. Maar je gaat niet in een groep heel uitgebreid uitleggen... wat uh, faillissement betekent. Ja, de kleinere kinderen van groep 1 en 2... ja, die begrijpen dat nog niet helemaal. En die denken dat ze, zeg maar, naar de herfstvakantie overgaan. Maar ja, dat is niet zo. Nee, bij welke leeftijd... Beginnen kinderen dit te begrijpen? Nou, ik denk zelf dat dat ongeveer vanaf 9, 10 jaar zal zijn. Dat het echt. Uh, tot ze doordringen. Ze hebben natuurlijk ook de afgelopen maanden wel het een en ander meegekregen. Al van crisis en dat soort zaken. Misschien wel bij hun eigen ouders of hun uh, naaste omgeving. Door de crisis. En daardoor konden ze ook niks meer betalen. Dus ja, voor een aantal kinderen zal het uh, wat duidelijker zijn. wat het inhoudt dan voor andere kinderen. Ja, ze hadden heel erg veel schulden, het bedrijf. En dan konden ze niet meer terugbetalen. Zoveel mogelijk probeerden ze er nog uit te halen uit ons gebouw... en ook uit andere gebouwen, zodat ze dat weer konden verkopen... en dat geld konden ze dan weer ja, terugbetalen aan die mensen... waar ze eigenlijk nog schulden aan hadden. De crisis in een notendop uitgelegd door de kinderen van de regenboog in Tiel. De reportage was van Louis Dekker. En vanavond is de reportage ook te zien op het Jeugdjournaal. Dat gaan we straks doen. Voor de, van de burgemeester in Samson en Gert... tot burgemeester van Afliegem in België. Dat wordt u zo. Eerst en inderdaad met de verkeersinformatie. En wat, wat voor soort vrijdagavondspits uh, is het? Nou Bert, uh, we hadden gedacht... het kan wel eens druk worden omdat regio Midden en Zuid... Uh, in Nederland uh, herfstvakantie krijgen vandaag. Maar het is nou door het weer en ongelukken... dat het uh, heel erg druk is geworden. Er staat nu 242 kilometer uh, file alles bij elkaar. Dat is, uh, dat is fors. Dat is fors voor deze tijd, inderdaad. Ja. Ik doe maar even... een greep uit het aanbod. En daar komt dan boven bijvoorbeeld de lange file op de A10, Ring Amsterdam-West, uh, richting Zaanstad. We knopen het Koenplein, 10 kilometer. 13 kilometer op de A13, Den Haag richting Rotterdam. Ja, dat is de hele A13 eigenlijk, richting Rotterdam. Er ligt een lading op de A20 en daardoor loopt het daar ook vast. En op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Daar was een ongeluk gebeurd tussen Knoop en Tel en Afrit Leerdam. Er staan nog 7 kilometer file, maar de weg is gelukkig weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In België zijn burgemeesters de kleurrijkste politici van het land. Ze zijn het gezicht van hun dorp of hun stad. En zondag zijn de gemeenteraadsverkiezingen in België... en dus voeren de burgemeesters campagne. Correspondent Joris van Poppel ging op bezoek... bij een van de meest opmerkelijke dorpsburgemeesters van België. En die is vooral bekend van de televisie. Mag je komen meneer de burgemeester naar hier. Ja, ja. Hij is de bekendste burgemeester van België. Acteur Walter de Dondag speelt de burgemeester... in de razend populaire tv-serie Samson en Gert. Oh. Ja, ik moet stoppen ah. want de bel doet het niet gegroet allemaal. Dag, meneer de burgemeester. Ja, maar als hij de televisiestudio uitloopt... is Walter de Dondag nog steeds burgemeester... Als een advocaat burgemeester mag zijn, waarom mag het dan geen slager, een loodgieter of een acteur burgemeester zijn? De Donder is burgemeester van Afliegem. Zijn bekendheid heeft hem natuurlijk wat geholpen om zijn baan te krijgen. Maar volgens de Donder is er iets dat veel belangrijker is. Ik ben hier geboren. Ik, ben, ik woon hier nu al 51 jaar. Dat is behoorlijk lang. Ik ben hier actief geweest in alle mogelijke verenigingen. Dus de mensen kennen mij... Eigenlijk hier als Walter de Donder en niet zozeer als iemand die populair is en hier, en hier is gedropt om hier stemmen te halen. De Donder is zo'n typisch Belgische burgemeester. Hij houdt alles in zijn dorp bij. Vooral in verkiezingstijd uiteraard, want België kent gekozen burgemeesters. En dus weet de Donder wat hij moet doen om herkozen te worden. Een van mijn collega's zei, het burgemeesterschap, hij omschreef het prachtig, is eten en drinken, leven en dood. Als er een vereniging een eetmaal organiseert om een beetje centen in het laadje te krijgen, dan ga ik daar naartoe. Is er iemand ziek? Ik ga op bezoek. Komt er iemand te overlijden? Als ik die mensen ken, als ik die familie ken, dan ga ik daar even een beetje moed in spreken. Is er een feest? Dan sta ik er ook. Is er een kermis? Dan blijf ik vaak tot de laatste aan de, aan de tapkast staan. Dus ik ben echt midden de mens en ik vind dat dat de taak van een burgemeester is. Die moet voelen wat er in zijn gemeente leeft. Walter de Donder is niet de enige bekende Vlaming die meedoet aan de verkiezingen. Drie acteurs uit de politie-serie Witse staan op een lijst. Marijn de Valk, Boma uit FC de Kampioenen... en bijvoorbeeld ook tv-presentator Karl Huibrechts doet mee. Maar acteur-burgemeester Walter de Donder is wel de bekendste van allemaal. En niet alleen van Samson en Gert. Ik ben burgemeester op televisie, burgemeester in het echt, maar ik ben ook Kabouter Plop op de Nederlandse en de Belgische televisie. Plopper de Plop, lieve Ploppertjes. Maar het heeft ook voordelen omdat je makkelijker aanspreekbaar bent. Je komt bij wijze van spreken alle dagen in ieders zijn huiskamer via televisie en via internet. En dus ben je, ben je toegankelijker dan iemand anders. De afstand is niet zo groot. De nadelen van de combinatie zijn dat het qua agenda behoorlijk puzzelen is en dat, dat er... Vaak wordt teruggegrepen naar, oh ja, het is maar kabouterplop Plop die hier burgemeester is. Het wordt een beetje, een beetje lacherig over gedaan. Maar ik reageer daar niet op. Ik, ben, ik ga ervan uit dat de mensen slugger genoeg zijn om een onderscheid te maken tussen fictie en realiteit. So when you need me there world has Dat is ook de titel van het liedje Umbrella van de Baseballs. Kom uit Berlijn. Umbrella, ik weet niet of we een brug hiermee kunnen slaan, Willemijn. Maar uh, regenachtig was het vandaag. Ja, en ook in Berlijn. En ook in Berlijn, overal Umbrella regen. ook nodig, ja dat klopt. Ja, de omslag is gekomen. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja herfst heeft natuurlijk altijd meerdere gezichten natuurlijk. En afgelopen week was het prachtig. Een rustige droog en wat zon. En ja, vandaag is het regenachtig en er staat wat wind. Maar desondanks ik vond ik het niet onaangenaam buiten. Het was ook niet super koud. Het was nog wel boven de 10 graden volgens mij. Ja, het was zeker nog boven de 10 graden. Zo'n 13 graden is het ongeveer. En is er dan uiteindelijk veel regen gevallen? Of valt dat mee? Um, ik zag net in, in Tessel nog zo'n 16 millimeter. En andere delen van het land 14. En er zijn ook delen van het land waar veel minder is, uh, is gevallen. Nou, dat maar valt op ook... zich nog wel mee. Ja, dat valt absoluut nog wel mee. En nou horen ja. we dit... Nou, we hebben nu te maken gehad met een regengebied wat en Ik denk dat het weerbeeld wat we de komende dagen kunnen verwachten... toch wat meer buig is. Dus dan zitten er veel meer droge perioden nee, even ook. Het, het verschil is, uh, regen Pre is gewoon plens, ja, plens, plens. En ja, buiig is precies. af en toe droog. Ja, precies. En als ik weet dat het gaat regenen... neem ik een paraplu mee. En met een bui denk ik, nou, neem ik het risico. <laughs> dat, is, okay. dat is voor mij het verschil. Dus de, de komende dagen buiig? <laughs> ja, precies. precies. Vannacht, vooral aan de westkust... denk dat het land inwaarts dan wat, uh, wat droger is... En morgenochtend, vooral in het noorden en oosten, wat droger en ook flink wat zon. Maar daarna, dan gaat er vanuit het zuidwesten toch een aantal stevige buien over het land trekken. Met mogelijk ook wel wat onweer. En zondag is wat dat betreft vergelijkbaar... maar dan zijn de buien toch wat minder in aantal en ook wat lichter. Eigenlijk kunnen we zeggen, zondag is de mooiste dag van het weekend. Ja, naar mijn idee wel. Ja, teken ik in op de zondag. Dankjewel, Willemijn, <laughs> Willemijn Hubert was dat. Dan gaan we het meteen hebben over iets wat je zou kunnen doen deze dagen... want het is tenslotte ook vakantie, naar een vakantiepark gaan. Nou, een van de meest luxe vakantieparken van ons land... het Hof van Saxe bij Rolde in Drenthe, dat is vanmiddag heropend. Het park ging vorige maand failliet... omdat de toenmalige eigenaar de miljoenen schulden niet meer kon dragen. Op het park staan 600 appartementen... ondergebracht in nagebouwde oude Drentse boerderijen. De burgemeester van de gemeente A.N. Hunsen, waar rolde onder valt... die zat vanmiddag hoogst persoonlijk achter de balie. Goedemiddag. Dag Erik van Oostrout. Hartelijk welkom. Heeft u een goede reis gehad? De burgemeester. Schrijft hier de eerste gasten in. Ja. Is dat zo belangrijk, meneer Van Oosterhout? Terwijl we een glaasje champagne in ontvangst nemen, dat is enorm belangrijk. Uh, we hebben natuurlijk een hele spannende tijd beleefd met dit prachtige park. Dus we zijn heel erg blij dat dat nu op deze manier weer een, een herstart kan krijgen. Want wat was u bang voor? Er staan hier 600 huisjes, boerderij eigenlijk. Nou ja, dat was wel een rampscenario geweest. En, en normaal denk je dat komt wel goed, maar het is ook een rare tijd. Dus ik ben heel blij dat Landbal, Landbal de kans heeft gezien... en uh, de doorstart van dit park mogelijk maakte. Daar is dus een faillissement aan vooraf gegaan. Daar is de gemeente ook behoorlijk bij ingeschoten, zo'n 6, 7 ton... Ja. Uh, denkt u dat misschien nog terug te krijgen? Nou ja, we hebben dat maar even geboekt als een, als een vordering. Uh, ja, en dat wordt natuurlijk allemaal heel onduidelijk. Dat zal de komende tijd ook wel uh, gemaakt gaan worden. Maar op een dag als vandaag zijn we vooral blij met de doorstart van het park. leuk jongens. Ballon in de hand, kind op de, op de arm. Ja. U gaat vakantie vieren hier. Ja, ja. Heeft u nog getwijfeld om te boeken? Want ik zou me kunnen voorstellen... ja, je weet niet of het uiteindelijk allemaal doorgaat. Nee, nee, nee maar wij hebben echt pas heel kort geboekt. Want wij, wij zeiden al, het was uh, Turkije of Drenthe. Nou, is het is nu toch Drenthe geworden. Dus moet je nagaan. <lacht> Qua temperatuur binnen en sfeer doet het niet onder voor Turkije. De eerste gasten zijn dus uh, inmiddels binnen. Roland Rozenbroek, u bent de general manager van het Hof van Saxe. Wat moest er allemaal gebeuren? Hoe, hoe lag het park erbij? Uh, als je kijkt naar uh, alle boerderijen die we op het uh, resort hebben... daar hebben we de helft nu van uh, aangepakt, geschilderd, opnieuw ingericht... en uh, helemaal weer verhuurd klaargemaakt. Dat is een geweldige operatie geweest. En daarnaast hebben we in het centrum hebben we, zeg maar, alle outlets die we hebben... op het gebied van horeca, restaurants, de fastfood... Die hebben we zeg maar, volledig nieuw geschilderd, uh, klaargemaakt. Uh, het zwembad is helemaal, uh, opnieuw uh, helemaal ingericht en uh, schoongemaakt. Dus ja, al met al uh, uh, de activiteiten die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden... dat kun je rustig betitelen als een enorme operatie vanuit Landal. De vorige beheerder had uh, moeite om voldoende mensen ook hier te krijgen. Uiteindelijk uh, heel veel schuld en uh, failliet gegaan. Uh, verwacht u wel uh, het park rendabel te kunnen krijgen? Ja, want ons vertrekpunt uh, is heel anders dan we ze nu in vergelijking met uh, vijf jaar geleden. Wij hebben het, het resort uit een uh, faillissement overgenomen. Dus inherent zit daar dan een ander, ander kostenverhaal aan uh, te vast. En dat vertrekpunt biedt ons veel meer mogelijkheden dan uh, zeg maar onze vorige eigenaar. Het Hof van Saxen ligt vlak tegen het dorp Rolde aan en daar heeft de Koopots een bakkerij. Hij is ook voorzitter van de ondernemersvereniging. Wat merkten de ondernemers van het feit dat het park met die 600 huisjes de afgelopen weken dicht was? Dat het park dicht was, dat merk je direct in je omzet. Uh, Rolde is een vrij beperkt. Uh, die heeft een eenwondertal van ongeveer 4000 mensen. En als we op het Hof van Saxe ongeveer als het redelijk bezet is, minimaal 2000 mensen zitten... die blijven niet allemaal op dat park. Die willen ook shoppen in de omgeving. En je kunt ook echt weten, als het vakantiegangers zijn... die willen relatief nog wel wat besteden. En die gaan meestal een kort weekendje in deze periode of een midweek. En die hebben vaak wel iets extra's te besteden. Dus een hele goede zaak. We zitten nu in de hoek waar mensen een broodje kunnen eten. De tafels zijn leeg, maar dat betekent dat vanaf vanmiddag... als de herfstvakantie begint in het midden en het zuiden... dat het hier weer vol gaat worden. Ik weet, ik heb gehoord, ik heb contact met hun gehad vanmorgen. Uh, de bungalows die beschikbaar zijn, die zitten allemaal vol. Die komen vanmiddag weer vol te zitten. Dus wij zijn er helemaal klaar voor. Geweldig, helemaal goed. Dankjewel. Alles in. Blije gezichten vanmiddag in het Drentse rolde. De bijdrage was van onze verslaggever Rink Kamer. We hebben nog veel meer nieuws, zo dadelijk na de klok van vijf uur. Onder andere over de Nobelprijs, ook over een cocaïnevangst. En we zijn in Egypte.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 Dit is Radio 1.